So dense The paper paperweight For me to carry Dear Sam You glued us to our seats With just A road and weeping tree You set a scene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 President Obama is buitengewoon teleurgesteld over het Russische besluit dat klokkenluider Edward Snowden een voorlopige verblijfsvergunning krijgt. Dat heeft Obama's woordvoerder laten weten. De VS wil Snowden berechten omdat hij de praktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE naar buiten heeft gebracht. Die op grote schaal internetberichten en telefoontjes onderschept. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis is het nu twijfelachtig of een geplande top met de Russische president Poetin wel kan doorgaan. Het weer, vanavond blijft het lang warm. Morgen opnieuw een zonnige dag. 32 tot 35 graden landinwaarts. Op het strand een paar graden koeler. S'avonds kans op stevig onweer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 Dig, dig, diggin' up a bird Christmas for high Yeah, yeah.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 Uh, waar uh, Chris uh, deel uit uh, van maakte is. Uh, Ubrig. Uh, Burkina Francisco uh, is. een van de tracks die wij heel vaak hebben gedraaid. Uh, bij, uh, bij Alternative M. En uh, niet zonder een reden. want dat heeft ook te maken met. Uh, het uh, winnen van uh, de Grote Prijs van Nederland. Uh, categorie in 2012. Um, uh, voordat ze. Dat, uh, deze EP hadden gemaakt. Com and Fetch Me. hadden ze. Uh, een andere EP uh, gemaakt en dat was Mosaic uh, en yeah. ja. Uh, de EP uh, van Mozaïek uh, telde zes en zelfs als je ze gaat downloaden zeven stuks. Uh, dan is er ook nog een remix van Uniform Child uh, geweest. Vond ik trouwens wel grappig. Op de avond dat ik uh, de, de EP, uh, uh, de Mozaïek, uh, ging uh, beluisteren. Toen zei ik van, joh, uh, waarom ga je niet in de remix van uh, Uniform en Prompt <laughs> vier weken later... Het werd ons aangeboden ja. door een, iemand die kwam met dat idee ja. en die zei... Ja. We hebben... Ja, Doe maar. Ja, ik, ik had er echt zoiets van. van als, er, als er iets uh, mooier geriemings zou kunnen worden. Was dat uh, nummer Uniform Child wel. Uh, ja, met de Francisco is dat niet geweest. Uh, bij Come and fetch me uh, Als we het dan toch even over, over jullie creatieve uh, werken hebben bij Ubrich. Uh, hoor ik op een van de tracks een... Brandweersirene of een sirene van een... Een brandweersirene, ja. Ik woonde toen naast de brandweer. En we namen de demo op. En toen had ik een my synthese akkoordje neergelegd... om het nummer mee te openen. Toen kwam er een auto lang. En dat was precies een goede toonsoort. Dus ik dacht... Het was natuurlijk te laat om hem op te nemen. Dus ik ga sirene downloaden. En dan heb ik het eronder geplakt. En nu elke keer als we live spelen... We zetten die sample aan, dan kijkt iedereen van... Hè? Ik dacht toch echt dat het hier wel goed geïsoleerd was. <laughs> uh, was dat, is het dat, niet zo dat jullie op een gegeven moment... Uh, want, want geluiden, hè, daar gaat het bij Ubrige eigenlijk om. Hè? Van allerlei gekke geluiden in, uh, in de muziek uh, ja, te opnemen. Want dat, dat is het in feite, toch? Dat is het soms. Ja. Ik bedoel, de grootste deel van de tijd uh, gebruiken we hele normale instrumenten. Maar uh, bijvoorbeeld de Burkina Francisco. Dat is echt gebouwd met bloepjes van uh, lekker overal optikken. En glazen en dingetjes. Ja, ja, en, ja, ja. Uh, ja dat hoorde ik heel duidelijk en af. Maar ja. bijvoorbeeld, uh, ik, ik dacht dat het bij swimming... Of bij Six Hours, daar zat die brandweerssirene in. Even, bij Swimming. Ja, bij Swimming was dat. Uh, maar goed, daar valt mij dus altijd wel iets op van... Hey, hoe komen ze erin? in godsnaam om, om juist dat soort dingen er dan nou weer tussen te zetten? Weet je, dat, dat, dat ja. is zo apart. Ik heb het... Uh, het is een beetje van Beatles en Pink Floyd. Dat hebben het ook altijd, hè? Ja. Geluid, ja. Uh, gewoon, gewoon rare sampletjes En zo. Uh, ja, vind ik leuk. Ja. Uh, weer terug naar jouw uh, jou, uh, verhaal van um, uh, de, de, de Loose Hands. Hm. Uh, het, het album. Dat is gewoon echte instrumenten gebruiken en. Uh, ja, ja, het is, een heel erg, het is grappig. Ik, ik, ik was in de running om op een festival te spelen. Uh, en Uber Ig ook. En uiteindelijk hebben ze Uber Ig gekozen. En toen zei ze. Omdat ze mij, uh, mijn bandje net iets te mainstream vonden. En toen moest ik heel erg gaan lachen. <laughs> dat is... Ik heb heel erg mijn best gedaan om ja. een super alternatieve. Uh, hippe plaat te maken. Maar dat is ja. blijkbaar niet gelukt. Uh, blijkbaar is het hartstikke gewoon commercieel. Nee, maar het is, het is eigenlijk. Weet je, ik, ik heb heel erg. Uh, ik, vind, ik, ik hou heel erg van muziek die net even een beetje raar is. Ja. En uh, ik heb ook wel echt mijn best gedaan om, uh, om iets te maken wat een beetje freaky is hier en daar. Maar uiteindelijk is het inderdaad gewoon bas, drums, gitaar, toetsen. Het is allemaal vrij natuurlijk. Dus de instrumenten die gebruikt zijn. En, en het zijn uh, dus ja... Dat is ook wel, was ook wel een bewuste keuze om niet, niet met uh, al te veel synthesizers en zo aan de slag te gaan. Er zitten een paar casio keyboardjes op, maar voor de rest is het allemaal gewoon akoestische instrumenten. Ja. Is, uh, dat heb jij gedaan uh, met hem. Uh, Wat heb ik gedaan? Toetsenborden? Uh, nee, nee, nee. Daar hebben we Liekle voor. Daar heb je Liekle voor. Ik uh, heb wel piano gespeeld. Je hebt wel, uh, wel. piano ja. gespeeld. Ja, over. Uh, en, en, en, maar het was ook zo dat Jurian heeft uh, onder andere ook de productie van, uh, van de. Ja, Juryaan heeft, ja. heeft het opgenomen. Komt ook een beetje zijn. Ja, min of meer zijn achtergrond is een kijk uh, hoe hij dan. Want, want ja, nou, kijk, het, het punt met dit album was dat ik. Heb, ik ben zeven jaar bezig geweest uh, met die liedjes schrijven. Uh -huh. En ik heb elk liedje wat op die plaats had, iets van drie keer opgenomen. Op verschillende plekken. En, en uh, ik, weet, ik wist gewoon heel goed wat het moest worden. Of wat ik wilde dat uh -huh. het moest worden... Uh -huh. En uh, dus ik heb hem, ik heb Jurgen vooral gevraagd omdat hij de technische kennis heeft en de, en de apparatuur. En uh, hij heeft een paar hele goede suggesties gedaan hier en daar om de plaat nog beter te maken dan wat ik kon verzinnen. Ja. Hoe belangrijk is, is dat als je uh, mensen zoals hij? En... Nou ja, het hangt er, het is echt elke keer totaal anders. Kijk, mm. je hebt gewoon de, de, de ene producer, uh, sowieso de rol van producer is, is, is per persoon uh, wisselt heel erg, de mm. ene. Uh, die, die schrijft alles en, en uh, die speelt alles in en die, uh, die mixt het en die uh, mastert het en dan levert het af mm -hmm. en de ander die zit er alleen maar een beetje bij en zegt af en toe, hé hey, pak eens die andere gitaar uh, bij wijze van spreken en het is maar net wat het project nodig heeft en wat de band nodig heeft en voor mij was het echt heel duidelijk van ik wist wat ik wilde doen en ik had gewoon even iemand nodig om, de, om, om het technisch te ondersteunen zeg maar. ja. um, en, uh, ja. hoe belangrijk is dat? De, de technische ondersteuning in, in zo'n proces. Nou ja, uh, kijk, ik bedoel me, bedoel me dan meer gewoon van... De, ik heb geen goede mic zangmicrofoon. Mm. En ik heb geen goede pre-amps. En ik, uh, ik heb geen zin om elke keer tussen twee takes... Uh, naar de computer te rennen om op uh, record te drukken en op stop. En uh, dus in die zin... Het klinkt nu een beetje alsof je een soort glorified engineer... Uh, weet je Dat is helemaal ja. niet wat ik wil... Maar dat was wel... Waar, wat ik nodig had. Zeg ja. maar gewoon iemand die het technische. die het gewoon kon zorgen dat het echt mooi werd opgenomen. Mm. En, en uh, het mooi kon mixen. En dat heeft hij helemaal echt gedaan. Goed, we komen zo uh, dadelijk nog even bij een nummer. wat uit jouw pot gaat komen. Uh, eerst even twee nummers uh, vanuit onze eigen. Uh, ja, box, om het allemaal zo te zeggen. Uh, nou, natuurlijk beginnen wij even met een uh, track van het album uh, Loose Hands. En dat is dan ook het titelnummer van, uh, van het album Lose Hands. Van de opnames die we nog hebben gemaakt in de oude studio uh, aan het gasthuisplein. En uh, ja, als, we, als ik daar nu uh, ga kijken, dan is het uh, helemaal kaal. Uh, dus, dus ja, uh, de huisbaas, de vorige huisbaas, heeft nog uh, geen uh, nieuwe mensen gevonden om zijn pand uh, of te kopen of te huren. Dat, dat is nog niet, uh, niet gebeurd. Wij zitten in ieder geval uh, goed op uh, onze huidige stek. Hé, Marcus. Vind je ook niet? Uh, ja. Ja. ja, want uh, we, hebben al, uh, we hebben Ron Lindeman al uh, gehad uh, twee weken terug. Uh, om hier uh, tenen... En toen klonk het uh, toch spetterend, moet ik erbij zeggen. Ik heb uh, nog even de opnames uh, terug uh, beluisterd, thuis. Ik denk, oh, no, niet, uh, niet verkeerd eerlijk gezegd. Nee, als die echo er hier nou ook eens uit zou willen, dan, uh, dan ben ik ook helemaal blij. Nee. <laughs> ja. Klinkt het inderdaad wel als een als, ja, als, als, als, als een lege hal nog. Ja, dan, dan hebben we het over de, de fabriekshal uh, waar waar we het net over hadden. Bij het uh, nummer Loose uh, van, uh, van Chris, uh, die we daarvoor uh, hadden gedraaid. Dears, uh, de, uh, niet diers Hem, uh, Chris Kokker met uh, Civil Union, Loose uh, Daarachter dus uh, Linda Kreutzen met uh, Home. Uh, opname die we dus uh, gemaakt hebben in, uh, in de, de oude studio. Uh, Lou Zens, uh, je zei net uh, nog even vlak voordat, je, voordat we het uh, nummer gingen... Uh, Gingen draaien, geloof ik, zei al: van het is uh, op een op een plek. Een, nou, niet Ja, is het een fabriekshal geweest? Nou, het is. Een, het, een hal is een groot woord, maar ja. de, een oude fabriek. Oude fabriek. Een oude werkplaats, eigenlijk meer, een soort van. Oude werkplaats. Uh, in de zin van een grote ruimte zoals dit. Eh. Ja. Hmm. Uh, wat, wat, wat, wat was, moest, dat daar, moest dat daar specifiek gebeuren? Of? Nee, nee, het was gewoon een gratis plek. Ja? We, hebben, we hebben eerst een week in de eilandstudio gezeten in Amsterdam. We hebben de basis tracks gedaan. Toen hebben we in de fabriek, de fabriek noem ik het al. Mm. Hebben we overdubs gedaan en uh, we hebben vocals opgenomen. Ook, uh, ook weer bij Jurt thuis ja. Gewoon hier en daar om de kosten zo veel mogelijk te drukken. Ja. Kun je, want dat is leuk wat je, wat je hier aanzwengelt. Aan, mm. uh, kun je juist met dit soort dingen, wat je, wat je nu je zegt, hè? Uh, heel creatief zijn met die bescheiden middelen die je dan hebt, want als ik ernaar luister, Loose Hands, uh, dat nummer, mm -hmm. ja, uh, fantastisch hoe het, hoe het klinkt. Ja, gewoon ook geluidstechnisch dan hè? heb ik het over. Uh, ja. Dat je dus met heel bescheiden middelen dus dit soort, dit geluid eruit uh, kan, uh, kan halen. Nou ja, kijk, je hebt uh, goede spullen nodig uh -huh. en je hebt een goede engineer nodig. En uh, dan komt het allemaal goed. En dat had ik, dus uh, dat is gewoon goed. Ja. ja. Ik bedoel, ja, je, hoeft niet, je hoeft niet in een, uh, een peperdure studio met een peperdure producer te zitten. Dat hoeft niet. Als je gewoon mensen hebt die weten waar ze mee bezig zijn. En uh, ja, god We hebben, we hebben de basis -tracks dan in de studio gedaan. Dat is een klein studiootje. Je zou dat ook zelfs thuis kunnen doen als je de juiste spullen hebt. En ja. je hebt geen buren die er last van hebben, zeg maar. Eh... Uh... Waar, maar ja, weet je, er gaat toch gewoon geld zitten in zo'n engineer of producer. iemand die uh, uren gaat zitten mixen en, hmm. en, en, en alles klaarzetten En dat kost gewoon toch geld. Ja. Dus uh, ja, ik heb het voor 10.000 euro gedaan, dat album. Ja. Dat is toch wel een beetje zo, uh, hmm. Dus het, het loont uh, voor als er beginnende muzikanten uh, onder de luisteraars zijn. Leer vooral snel zelf ook studiotechniek. Ja. En ga vast microfoontjes sparen, want uh, dat gaat je helemaal geld besparen goede tip van, uh, van Chris. Uh, dus, en ik weet ook dat er misschien wel mensen via het uh, internet, uh, via onze livestream, uh, mee zitten te luisteren. Dus dan weet je in ieder geval wat je eraan kan doen om het uh, allemaal in deze tijden zeker kostenbesparend uh, te houden. Want ja, um, dat, dat leert uh, deze tijd ook. Dat je dus heel creatief met weinig heel veel uh, kan. Is dat ook voor jou een soort uitdaging om, om, dat, uh, om, om dan het beste in jezelf naar boven te, te krijgen? Maar ook. Uh... Nou ja, het is gewoon uh, je roeit met de riemen die je hebt. En als je heel weinig geld hebt, dan moet je een manier vinden om het uh, voor weinig geld te doen. Mm -hmm. het is zo simpel als dat. Uh, nu is het album klaar. Hè? Ja. Uh, bed, je, je hebt er ook. Uh, in de Melkweg heb je het album ook echt zodanig ook gepresenteerd. Ja. Uh, ga je er. Uh, zijn er nog. Ja, plekken uh, waar ze belangstelling hebben voor de muziek die jij maakt. Uh, Melkweg, dat heb je, heb je gedaan. Maar ik neem aan dat er toch uh, ook wat mensen... Uh, juist daarop af zijn gegaan in die zeggen van... nou, ik wil hem wel hebben voor de cd. avond. Nou, niet alleen de cd, maar Op ook mij. jou en uh. bent. Uh, tot op heden blijft het uh, angstig stil aan de telefoon. Dat vind ik erg, vind ik erg vreemd. Want het nee, natuurlijk man... niet. Kijk, er nou. zijn 20 miljoen bands in, de, in, de, in Nederland. En ze zijn ja. allemaal steengoed. En, uh, of niet allemaal, maar heel veel wel. En er, is gewoon niet, er, is, er wonen maar niet zoveel mensen in Nederland. En de mensen die er wonen, die, die luisteren ook heel graag naar uh, andere muziek. En, ja. Nee, nou, weet je, het is gewoon... Uh, je bent... Ja, dus mijn onbevangen blik en mijn naïeve blik misschien. Uh, misschien als ik dit, mijn vierde album heb gemaakt, dat er iemand. Uh, zijn vinger op, uh, vinger op uh, gaat ja. steken. Nee, ik, uh, ik ben naastig op zoek naar iemand die uh, misschien wat uh, shows voor me kan boeken, dat soort dingen. Dat, dat is gewoon wel fijn als je daar iemand voor hebt. Hmm. En uh, intussen blijf ik gewoon lekker door uh, morrelen, mobbordelen, morrelen, morrelen, uh, uh, uh, hobbelen. hobbelen, hobbelen. Ja. dwarrelen. <laughs> Uh, want uh, uh, vrijheid, is dat ook uh, iets wat, uh, wat jij uh, hoog uh, in je vaandel hebt staan? Van uh, la, laat mij het... maar uh, lekker gaan en uh, ik uh, zie wel waar het, uh, het einde? Um, ja, wel als het om muziek gaat. Kijk, ik, hmm. ik, uh, ik... Ik wil gewoon heel graag uh, op een gegeven moment een soort van niet meer uh, in paniek raak, uh, liggen de hele tijd over geld. Nee. Dus ik wil gewoon uh, een baantje hebben en gewoon een beetje een uh, inkomen hebben. En dan, dan geeft mij ook de rust om lekker muziek te maken in mijn eigen tijd uh, en tempo. En uh, ja, ik ga niet alles daarvan af laten hangen van dat ik beroemd moet worden, want dan had ik beter met idols mee kunnen doen. Ja. Oh. Dat ben jij, vind ik, niet de type voor. Maar. Ik denk het ook niet. <laughs> <Nee>. he? <laughs> uh, <laughs> Goed. <laughs> Zoveel mensenkennis heb ik dan dat, toch uh, ook dat nog wel. een <laughs> hele, hele, hele goede opmerking. Ja. Ja. Uh, nee, ik, uh, ik, ik ben meer van, uh, van, het, uh, van de rauwe muzikant. En uh, hè, dat het zo ongepolijnd mogelijk uh, moet, moet klinken. Dan de gelikte shows uit Aalsmeer. Uh, waarbij het allemaal uh, in kannen en kruiken is. En waarbij dan ook nog. Bijna wel zeker weten wat, wat de winnaar al vaststaat. Want ja, als ik de, dat soort voorgekookte uh, benden moet zien, dan haak, ja, en dan haak ik af. Ik, ik kijk er ook niet naar. <laughs> uh, we hadden net. Uh, ja, we gaan eerst even naar jouw uh, muziek. Want je hebt muziek meegenomen. Dus. Uh, de, we hebben iets uh, gedraaid van. Uh, ja, dat, dat electro hebben, hebben we net. Tune Yards hebben we gedraaid. Tune Yards? Tune, -yard. Tune, -tune Yards. Ja. Uh, alles behalve? Alles behalve dan? hebben we gehoord. Nou. En we gaan nu naar Jet Baker luisteren. Ja, jouw held. En waarom is het jouw held? Het is een van mijn helden. Omdat hij, uh, nou ja, het is gewoon een stem waar je... Die, hij, hij zingt. Hij is eigenlijk oorspronkelijk natuurlijk trompetist. Mm -hmm. Voornamelijk. En uh, hij zingt. Als hij zingt, dan klinkt hij eigenlijk... Zijn stem klinkt als, als een trompet. En het is heel erg secuur en heel erg precies. En heel erg... Uh, hij zingt hele lastige melodieën met een gemak waar, waar jij stijl van achteraf slaat. En, en het is heel relaxed. En komt dat ook, wat je hier beschrijft, ook een uitdrukking tot in dit nummer? Ja. Laat maar horen.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 Oh, alas, and also back a day Although I can't dismiss The memory of her kiss I guess she's not for A fool to fall and get that way. I ho, alas, and also like today, although I can't dismiss the memory of her kiss. I guess she's not for me. I've been trying to make sense Of sentences so dense The paper weighs too much For me to carry Dear Sam You glued us to our seats With just a rose and weeping tree, you set a scene, a familiar dream, where no one speaks of anything at all. You're too Deze hebben we dus uh, gedraaid voor jouw moeder, uh, Chris. Voor mijn moeder. Ja. Uh, want uh, hij werd uh, wreed onderbroken door het Nieuws van 9 uur. En uh, toen vond ik uh, eigenlijk zoiets van... Dat verdient het liedje niet. Want het liedje moet gewoon in, in zijn de... geheel ge gedraaid worden. In en, de herkansing. Dus we hebben hem uh, nu nog een keer gedraaid. Uh, je zei het al voor het uh, Nieuws van 9 uur. Dit was een uh, project van... Uh, en uh, een onderdeel voor, uh, voor het, het huiswerk uh, wat jullie hadden bij de consultorium. Uh, is daar nog iets uh, van dat album, of is dat uh, het enige wat er op uh, terug te horen is? Nee, uh, Neon was een opdracht. Huh? Uh, Snowfall was een opdracht. Solution was een opdracht. Uh, Dear Sam was een opdracht The ja. Great Go-Getter was een opdracht ja. uh, Go-On was ook volgens mij een opdracht ja. Dus uh, minstens de helft zijn er gewoon schoolopdrachten geweest Schoolopdrachten geweest ja. Ja. Uh, um, Toch ook, die gaan we straks uh, nog even draaien uh, Want uh, Sounds of Sirens ja. Die heb je ook meerdere malen uitgevoerd Tenminste, meerdere malen opgenomen, meneer opgenomen ja. in verschillende ja, settings. Ik had uh, op, uh, op school een studio en mm. daar mag je soms ook de studio in en dan had ik dat, uh, dat had ik gebruikt om wat probeersels te doen. Het mm. nummer was daar ja. eigenlijk van. Was je dan op een, een of andere manier niet tevreden over dat nummer? Omdat ik, ik, ik heb meerdere versies heb uh, nou, teruggehoord. Uh, dat nummer, die, die, die eerste bandversie, dat is gewoon in één dag opgenomen en gemixt. Mm. En, uh, dat was gewoon een schets. Dan denk je, ja. daar, daar, daar, dat is niet goed. Zoiets als een schilder die zijn schetsboek pakt Precies. en uh, dan uh, uh, pat. En, uh, Dus dat, dat moest gewoon beter. En ik mag sowieso die opnames van school niet gebruiken voor een commercieel product. Dat komt daar ook nog eens bij kijken. Plus dat het dan een één opname is. die heel erg buiten de rest valt. omdat die gewoon anders klinkt. Hmm. Ik heb de losse tracks niet. kan er niks meer aan mixen. kan er niks meer aan veranderen. Dat hmm. is niet echt een opzet. Goed, maar ik neem aan. Hè, als jij dan. Uh, zeg maar dat schets. de schets. dan heb je in ieder geval. de basis heb je. Ja. En dan moet je. Uh, dat is een vertrekpunt. en dan moet je ermee aan de slag. Ja, nou goed. Het, ik zeg schets. maar het is eigenlijk meer een pre-productie. Het is zo van van oké, okay, dit is wat het ongeveer moet zijn. En dan luister je het en denk je, ja oké, okay, dat klopt wel. Alleen dit en dit en dit moet nog anders. En dan mm -hmm. doe je dat anders en dan je. Uh, dat is uh, de, uh, een beetje de werkwijze. Uh, is, is dat, was dat ook een beetje een vorm van piketpaaltjes slaan? Van die weg wil ik een beetje op. En uh, als ik dan op een gegeven moment... Uh, Piket? Piketpaaltjes. Je kent die rood-witte rood, rood dingen palen. Als, je op een gegeven moment, hè, als er een weg wordt aangelegd, hebben ze van die... Paaltjes. Die, okay. je dan, uh, die je dan uh, daarna zet. En dan leggen ze die weg zo aan. En dan kijken ze van uh, die paaltjes. Die rood-wit uh, gestreepte Dat noemen ze piketpalen. <lacht> ik geloof je meteen. nooit uh, van gehoord. Oeh. <lacht> ik, uh, ik, ik weet sowieso niks over auto's. En, en wegen. Ik, ik, en, uh... ik, ik, ik des te meer. Uh, dat heeft ook te maken met... Uh, ja, jij had al... ook van racen en zo. Hè? Ja, er zitten ook uh, bij mijn Facebook zitten heel veel autosporters tussen. Ja. En het leuke, want jij had het net over MP3's. En over ja. uh, tijdens het, uh, het nummer van Dior Sam hadden we het erover. Over uh, vinyl en over uh, MP3. Ja. Uh, jij hebt heel veel MP3. Ja. Want ja, uh, als ik uit mijn stoel moet komen... dan uh, moet ik het plaatje omzetten. En uh, ja, uh, uh, Tom Coronel die zegt... We zijn liever lui dan moe. Nou, en dat merkte ik heel duidelijk is, <laughs> uit dit verhaal. Dat is sowieso mijn levensmotto. Ja. <laughs> dat uh, uh, uh, uh, is, uh, is. ook zoiets. Zo uh, uh, uh, maar goed, uh, uh, we maken een beetje uh, een dwaaltocht. Uh, van, van, ik zit uh, uit om te ja, ja, ja, ja, goed, dat weet ik. Maar ja. ik, vind het juist, ja. ik vind het juist leuk dat je over auto's begint. En uh, ja, daar weet ik wel iets van. Uh, maar goed, uh, gaan we gewoon weer op. Uh, gaan we gaan weer gewoon verder. Um, uh, ja, uh, heb jij dan niks met authentieke dingen dan? Hè? Als het gaat om een plaatje, uh, is het. Uh, ja, je is, uh, beleving, daar gaat het toch om? Of zie ik dat verkeerd? Ja, muziek moet je toch ook ja. beleven? Muziek, uh, muziek is toch ook een ja. reis? Kijk, het is allemaal maar net hoe je het interpreteert. Kijk, hmm. als jij uh, als jij het nodig vindt om, om een vinyl te draaien voordat je ervan kan genieten, dan moet je dat vooral doen, maar ik heb dat. Uh... Heb je, daarom heb je ook nooit nagedacht om bijvoorbeeld dit op vinyl uit te brengen. Als jij het betaalt uh, breng ik het op vinyl uit. Dat is hartstikke leuk, maar dat, daar heb ik geen geld voor. Zou niet de eerste keer zijn toch, ja? Nee, want uh, wij hebben uh, wel eens uh, 100 euro de man uh, bij elkaar en we hebben aan vinyl mee betaald. Dus dat kan nou, wel. Nee, maar dan uh, moet je tien vrienden hebben en dan, ja. en dan steken Marcus en ik steken onze vinger op nou, kijk, en dan zijn wij, wij, uh, zijn wij de eerste die het doen. Ik doet. heb ze natuurlijk al allemaal uh, om geld gevraagd om de te, er te krijgen. Ja. Nou, okay. Goed, uh, Misschien volgende keer. Volgende keer. Uh, <coughs> Goed, uh, we, we komen, we komen een, beetje in een, uh, een beetje in de laatste fase van, uh, van, uh, van de uitzending terecht. Uh, we, we hadden net Chad Baker, ja. maar je hebt nog veel meer bij. Ja. Je, dus uh, we gaan uh, gewoon vrolijk verder nog met, uh, met muziek uh, wat jij leuk vindt. En die gaan we nu ook gewoon draaien. Wat heb je uh, Ik nu? Heb, uh, een, uh, een andere held, ja? uh, Paul Simon. Ja. Ter ook terug te horen een beetje in een ja, uh, van jouw. Uh, ja, hopelijk wel. Dit is Tenderness van uh, There Goes Ryan and Simon. Laat maar horen. What can I do What can I do Much what you say is true I know you see through me But there's no tenderness beneath you is drum so Before the gun Hello Clay to sound, so he explains, it's time. Ja, dat was uh, uh, hem. De Great Go Getter. Zo heet hij uh, yes. helemaal. Ja. Uh, ik zat net even nog iets uh, af uh, te, te tikken op uh, Facebook. Dat heeft weer iets, met iets. Helemaal iets anders te maken. Waar, waar mensen zich helemaal over op. Uh, nou ja, opwinnen. Hoewel. Uh, er valt wel iets over te zeggen. Ik, uh, krijg, ik, ik zit dan eventjes half op Facebook uh, te kijken. En dan zie je ineens dat er, uh, over, uh, dat er ambtenaren in functie. Uh, met uh, ganzen uh, bezig zijn. Nou ja, goed. Wij hebben <laughs> <laughs> zo, zo, Zo gaat dat hier. Nou, het is. Uh, bezig zijn als in. Ja, uh, wat, ik, wat mijn zieke geest uh, denkt dat je bedoelt? Of is het <laughs> nou, iets anders? Nou, uh, ik, ik, ik, Er is een discussie hier in de buurt gaande. Uh, ja. Schiphol heeft last van ganzen. Ja. Die willen ze vergassen. Nou ja, uh, Ik lees hier een totaal ander, uh, ander plaatje over. Uh, over iets uh, van. Uh, van uh, weer, weer, weer, weer mensen die dan. Uh, de dierenambulansen. En dan staan er weer van die echte bureaucratische handhavers. die dan weer lopen te lullen en uh, noem maar op. En als ik ergens een bloedhekel aan heb. is bureaucratie. Daar heb ik. Uh, ja, ik weet niet. dan ga mijn, mijn nekharen een beetje recht overeind staan. Uh, en ik wilde nu net uh, een post eronder gaan zetten. Dat is een uh, verhaal uh, dat wij hier in Zandvoort hebben. We een uh, man gehad, die, uh, of een man, hij woont er nog steeds. Maar hij, had een, of hij heeft een viervoeter, een hond. Dus zijn hond was ziek, zijn hond had diarree. Uh, op het moment dat jij uh, je hond uitlaat met diarree en uh, je hebt maar drie poefzakjes bij je. Hè? Want we ruimen de poef worden Ja, we ruimen de poefzakjes, uh, de, daar ruimen we de rotzooi uh, mee op. de hondenbezitter uh, is daar wel van doordrongen. Maar ja, als jij een hond hebt die diarree... Dan heb je aan drie niet genoeg. Op het moment dat hij zijn laatste uh, zijn, ja, weg uh, aan het smijten was, ik denk. Oh jee, ik kom er meteen tekort. Dus ik moet even een uh, eentje te halen. En uh, ja, zo'n hond moest weer. En net op het moment dat zijn hond uh, de behoefte doet, komt daar meneer de handhaver, of in dit geval mevrouw de handhaver. En die. Bon! Ja, uh, ja, maar ik loop net naar een automaat om een poepzakje. Niks mee te maken. Bon! Nou ja, dat bedoel ik ermee te zeggen. Dus uh, ja. we hebben. Uh, dus dat was ik net aan het posten. Oké. Okay. <lacht> dus, maar op het moment dat jouw hond rij heeft, dan weet je toch uh, wat, het, wat het risico is. Dan begrijp je toch niet meer moet je naar dus buiten. eigenlijk. Uh, je gewoon... moet gewoon je die hond een luier omdoen. <lacht> Dat is jouw mening. Ja. Of je stopt er een kurk in. Ja? Of je neemt geen hond, want dat is sowieso onzin. Creatief met kurk. Of, of je moet een tuin hebben. Of, uh, maar uh, ja, oh, ja, sorry. Maar dan... heb, je, heb jij wel eens van, van dit soort gedachten? Uh, Wat voor gedachtes? Je, uh, uh, nou ja, gewoon. Uh, m, ja, nou, zieke gedachten wil ik het niet noemen. Maar uh, van... Uh, uh, van, uh, van wat een gelul allemaal. En dan moet je je hond niet uitlaten. Ja, en, tuurlijk. En, toch onzin. <laughs> ik, maar ik word altijd heel erg moe van die mensen die, die, die uh, ja, slachtofferrol uh, ja. gaan spelen. Van, oh, ik, al die mensen die zeuren over, te, over dat, ze een, uh, dat ze een bekeuring krijgen. Oh, ja, ja, je, ja, je, ja, je rijdt te hard. Je krijgt een bekeuring. Punt. Klaar. Niet dus als je 51 kilometer per uur rijdt. Dan, uh, dan let je dus blijkbaar niet goed op. Kijk, het is kut en je, je moet het, het is gewoon onzin natuurlijk. Maar uh, ja, nee, ja je, je moet toch regels hebben en uh, die moeten toch gehandhaafd. Gewoon... Kijk, er zullen genoeg klootzakken bij de politie rondlopen die een quota moeten halen... en je een bon geeft terwijl het onterecht is. Maar shit fucking happens, weet je wel. Wat ga je doen? Uh, de, de regering uh, afzetten en het uh. zelf doen? Uh, wat denk je nou? Denk je dat je het beter weet? Kan je het zelf, het zelf beter regelen? mooie uitspraak, Chris. Ja, ik vind het, ik vind, vind, dit, dit levert ook een beetje de, de, de filosofische kant van, van jou weer eens op, nog wel. Maar zo sta jij dus in het leven. Ja, goed, dat maakt niet uit. Uh, ik, ik zal je er ook niet, uh, je bent er niet minder om hoor. Dus, maar ik vind het altijd wel leuk als, als mensen daar een, een bepaalde kijk op hebben. Uh, goed, uh, nog eventjes over, uh, over de, de twee uh, nummers die we net hebben, hebben gedraaid. Eén was er van Paul Simon. De ander was van jou. Ja. Uh, Paul Simon is ook iemand die jij uh, op het moment dat jij bezig bent uh, met muziek uh, schrijven, muziek maken, ook tegengekomen onderweg. Ja, en uh, super goede teksten en uh, super uh, mooie akkoordenwisselingen en uh, mooie Ja, Goede muzikanten ook spelen mee en het gaan... Oh, een goede gast. Ja, is hij, want als we dan toch... Hè, bijvoorbeeld, hij heeft uh, Afrikanen uh, heeft hij gebruikt hè, in, in zijn muziek. Ja. Ben even kwijt waar. Graceland. Graceland, inderdaad. Ja. Uh, want daar heeft hij uh, heel veel gebruikt. Maar hij heeft ook... ja, hij heeft, uh, Het is een beetje een eigen... Ik heb altijd een beetje de indruk dat dit een eigen gereide man is. Ook wat muzikale opvattingen betreft. Ja? Ja. Ja, zit jij eigenlijk ook zo die, in elkaar? Ja, hij is iemand die, uh, die, die continu op zoek is naar iets nieuws. Ja. Dat, is, dat is het ding met hem. Ja, zit jij ook zo in elkaar? Ben jij ook uh, eigen gereid? Een beetje uh, eigenwijs? Ik ben of... sowieso heel erg eigenwijs. Ja? Dat ben ik sowieso. Uh, dus dat wat jij hier in je hoofd hebt zitten... Uh, ja. Daar ben je ook niet vanaf te brengen? Nou, nou, vast wel als ik het mis heb. Dan, als ik een goed argument tegen argument... Maar ik, uh, ja... Het, het, uh, yeah. Misschien moet je iets specifieker uh, zoeken. Uh, iets ja, uh, uh. ja oké. Okay. Uh, in de zin van. Uh, laat ik het anders zeggen. Jij je hebt, je hebt een muziekstuk uh, heb opgenomen. Ja. Uh, het, moet, uh, op, uh, het moet erop komen. Ja. Juriaan bijvoorbeeld, zou ik kunnen zeggen. Zou ik niet, misschien niet zou kunnen doen dat het net geluidstechnisch wat beter is. Of dat er iemand anders uh, bij jou uh, binnen de club die club bij wijze van sprekers zou te kunnen doen. Of god mag weten wie. Die dan op een gegeven moment zegt: Is dat niet beter dat je het zo kan doen zodat het uh, misschien. Uh, ben je dan toch te beïnvloeden of niet? Tuurlijk. Ja, Als het, ja ik bedoel. Uh, in, het is met, met alles in het leven. Uh, Muziek maak je met z'n allen eigenlijk. Nee, dat niet. Dat niet? Dat is weer wat anders. Ja. Nee, uh, dat het hangt er ook heel erg van af. Kijk, met deze plaat had ik gewoon. Heel duidelijk. Weet je wel, had ik het gewoon al bedacht van tevoren. Mm -hmm. En dat is iets heel anders dan wanneer je met iemand, met, met mensen samen gaat bedenken: van oké, okay, hoe zullen we dit gaan doen? Mm -hmm. uh, en, en ik bedoel, je kan niet uh, elke noot van dat album. Uh, of had ik, ook, ik had elke noot van het album voor kunnen schrijven. maar dat, dat, dan ga je weer, uh, weer een stap verder. Mm -hmm. uh, als zij zoiets hebben van, hey, Ja, ik wil liever dit. en ik denk dat is, dat is prima, En dan ga ik dat gewoon doen. Ik bedoel, ja, dat hangt dus heel erg per geval. Uh, het is niet zo dat ik daar rondloop met oordoppen in en niemand mag iets tegen me zeggen of zo. Dat is niet uh, hoe zo weet, ik niet. Nee. zo weet ik het niet. Zo weet ik het niet. Ik luister alles aan, ik hoor alles aan en dan zeg ik daarna wel nee. Ah, oké. Okay. Uh -huh. uh, nou, laten we nog even één nummer van jouw... Uh, van, van jouw... Uh, oh, van jouw uh, iPod uh, draaien. En dan uh, denk ik dat we dan uh, afsluiten met Sounds of Sirens. Dat uh, leek mij wel gepast. Oeh. Maar die is nou. wel lang, hè? Zouden zijn. Dat is een heel lang nummer. Ja. Yeah. Maar uh, dan ga ik nu even kort erin. Mm -hmm. uh, deze. Kan ie? Ja hoor. Dit is la, Jimmy hoor. Reed. Jimmy Reed. I'll change my style. Oh baby, like a child. Has the peer of my heart, be too slow for you. Tell me, or oh, tell me, and I'll change that too. I'll change my walk, I even change my talk. MUZIEK yeah, yeah. <laughs> zit even die op te letten. Uh, goed, we gaan uh, nou ja, jouw uitpot uh, gaat uh, nog even door. Dus uh, die gaan we even uh, uh, ja, we zijn, uh, we zijn er. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan er een eind aan uh, breien. Uh, Chris, dankjewel voor je komst. Dankjewel voor het uh, ontvangen. Ja, en uh, uiteindelijk uh, gaan Marcus en ik uh, weer uh, de natie uh, in Zandvoort toespreken. Wij zeggen dan tot. tot volgende... Ja, dan moet je hem wel openzetten natuurlijk, hè. Tot, tot volgende week. week. Inderdaad. En we gaan afsluiten met Sounds of Sirens van uh, het album... Uh, hier is uh, Chris Kok allemaal met Civil Union. We of wel de eerste helft ervan. Ja, tuurlijk. Hier is, hier is <laughs> dit, dit is sowieso. Het uh, duurt 6,52 of we het helemaal halen, moeten we nog maar afwachten. Nee, goed. goed. Nee. In me up to say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 Fell apart, and though her brain kept growing, it never caught up to her heart, funicles and dyes for each time she recites those lines, we could hide.